11 uur. Dit is Radio 1 met De Plag en Jurgen van den Berg. D66 maakt zich zorgen over jongeren boven de 18 die buiten het zicht van jeugdzorg vallen met alle gevolgen van dien. En we hebben natuurlijk de afronding van Stand.nl vandaag over de gekozen burgemeester. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. In Moskou heeft een scholier op een middelbare school twee mensen doodgeschoten. Daarna nam hij 29 leerlingen in Gijzeling. Jong is vervolgens door de politie overmeesterd. De leerlingen bleven ongedeerd. Volgens Russische media liep de jongeman de school in met een geweer... en doodde hij een agent die hem probeerde tegen te houden. Ook schoot hij een leraar dood. Een andere agent raakte gewond. Eerder waren er berichten dat de dader een vader van een leerling was. Later bleek dat de schutter zelf nog op school zit. Minister Dijsselbloem moet deze zomer mogelijk plaatsmaken... voor een permanente voorzitter van de Eurogroep. Dat zeggen anonieme diplomaten in Brussel in het Duitse Handelsblad.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 Dat is vergeleken met vorig jaar nog positief. Toen werden 143.000 mensen op straat gezet. Joep van het Hek heeft de Edison Euvreprijs Kleinkunst gekregen. Die prijs wordt incidenteel uitgereikt bij bijzondere gelegenheden. Van het Hek krijgt hem vanwege zijn 60ste verjaardag, zijn 30ste album en de 200ste keer dat hij in carré staat. Van het Hek over de prijs. Ja, ik zat te trillen op mijn been. Nee, nee, euh, ik werd erdoor overvallen. En ik heb thuis vier Edison ontstaan waarvan er eentje al meteen van zijn sokkel brak. En dat deed deze gelukkig ook. Dus we worden nog steeds heel slecht op een sokkeltje gelijmd. Er is dit jaar minder animo voor de koningspelen. Ruim 1 miljoen kinderen doen er aan mee dit jaar. Hoewel dat er 200.000 minder zijn dan vorig jaar... is initiatiefnemer Richard Krajitschek tevreden. De eerste koningspelen vorig jaar werden gehouden vanwege de troonswisseling... Basisschoolkinderen gingen samen gezond ontbijten, sporten en spelletjes doen. En vanwege het succes is besloten voortaan ieder jaar koningsspelen te houden. En dit jaar staat de dag gepland voor 25 april. Dat is voor zo'n 10% van de scholen lastig vanwege de meivakantie. Mogelijk hebben zich dit jaar minder scholen aangemeld vanwege die problemen met de datum. De Japanse regering vraagt Nederland praktische maatregelen tegen het actieschip van Sea Shepherd... dat gisteren betrokken was bij een confrontatie met Japanse walvisjagers. Het schip, de Bob Barker, vaart onder Nederlandse vlag. De actievoerders probeerden gisteren de walvisvangst bij de Zuidpool te verstoren. Daarbij botste de Bob Barker met een van de drie Japanse schepen. De kapiteins geven elkaar de schuld van de botsing. Het weer volop zon, maar vanmiddag in het oosten wat wolkenvelden. De oostelijke wind neemt aan zee toe tot vrij krachtig.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 Welkom bij het laatste uurtje van de ochtend. Niet de Oost-Europeanen, maar robots zijn de grootste bedreiging voor vrachtwagenchauffeurs. Het te horen in de reportage. In 20 jaar eh, hebben we automatisch rijdende vrachtwagens. Ik denk dat het aantal chauffeurs dan echt tot eh, een minimum eh, is teruggebracht. Is een onbeleefde man dat hij gewoon door jou heen gaat praten. Ja, en ik wou nog zeggen dat we dat zo meer gaan horen. In de reportageserie de Industriële Robotrevolutie. Eerst nu de jeugdzorg. Gisteravond bracht KRO Brandpunt het verhaal van Danielle van Bergen, een meisje met een verstandelijke beperking. Zij verliet op haar 18e de jeugdzorginstelling waarin zij zat en ging weer bij haar moeder wonen. En zo mag Daniëlle naar huis. Omdat de wet dat voorschrijft. Ze is 18 en dus volwassen voor de wet. Al is ze nog zo kwetsbaar en beschadigd. Al heeft ze de verstandelijke vermogens van een zesjarig kind. Al heeft ze een verstandelijk beperkte moeder. Al heeft ze een stiefvader die een veroordeelde zedendelinquent is. Ze is, anders dan in zorgplannen was aanbevolen... niet onder curatelen gesteld. Onbeschermd mag Daniela naar huis. Daniela werd mishandeld, uiteindelijk ook vermoord... door de nieuwe vriend van haar moeder, een veroordeelde zedendelinquent. En ondanks waarschuwen van verschillende instellingen... kon dit toch allemaal gebeuren. Aan de telefoon is Tweede Kamerlid voor D66 Vera Bergkamp. Goedemorgen, mevrouw Bergkamp. Goedemorgen. Wat is het grootste probleem hier nu? Dat uh, iemand van 18 uh, uit het zicht van jeugdzorg kan raken... Nou, ik wil allereerst zeggen dat wat er gebeurt is dat het natuurlijk vreselijk is en in en in triest is dat we deze jonge vrouw als samenleving niet hebben kunnen beschermen. En het is ook heel goed dat de inspectie onderzoek gaat doen om te kijken wat er precies mis is gegaan om er uh, lering uit te trekken. Dus als uh, dat eigenlijk allereerst. En wat op dit moment het probleem is, is dat er eigenlijk geen goede aansluiting in ons zorgsysteem zit tussen jeugd en volwassenen. En uh, ook de nazorg is echt een aandachtspunt. En dat wordt eigenlijk bevestigd door de, nou ja, ingrijpende uh, reportage in, in brandpunt. En ik krijg meer signalen daarover. Ja, want dat, dat is natuurlijk wel een schrijnend geval, waar wel heel veel dingen uh, samenkomen. En de vraag is: in hoeverre is dat nou uh, ja, uh, is dat nu een zaak die, die op meer plaatsen speelt? Ja, het is inderdaad zeer schrijnend. Het is echt uh, uh, vreselijk om, om, om dat te zien dat heel veel mensen wisten blijkbaar dat de situatie thuis onveilig was en dat zij toch terug naar huis is gegaan. Wat je ziet, en dat merk ik sowieso veel ook vanuit deskundigen en andere organisaties, is dat de regie vaak ontbreekt. Er zijn meerdere hulpverleners vaak bij betrokken, maar niemand voelt zich eigenlijk verantwoordelijk om die regie te blijven voeren. En dat zie je in dit geval waarschijnlijk ook weer. En we staan nu aan de vooravond van het invoeren van de nieuwe jeugdwet. Daarbij komt de regie te liggen bij de gemeente. Dus ik verwacht dat die regie daarmee voor een, een grote Gedeelte opgelost zou moeten zijn. Ja. Maar is het bijkomende probleem ook niet dat, dat iemand vanaf 18 dat gewoon zelf mag bepalen en dat je dus je kunt onttrekken als je dat zou willen? zeker het is dus inderdaad als je 18 jaar bent dan uh, ben je volwassen en dan heb je zeg maar de zelfbeschikking uh, waar het in dit geval en dat hoor ik ook van organisaties vaak aan ligt, is niet zozeer die leeftijd van 18 jaar maar de aansluiting zeg maar als je 18 jaar bent geworden met de rest van het systeem het kan natuurlijk niet zo zijn als je 18 jaar bent en je komt uit jeugdzorg dat je daarna helemaal klaar bent dus er is vaak een gebrek aan nasorg uh, en vandaar ook dat ik een debat heb aangeschaft uh, met staatssecretaris van Volksgezondheid, omdat ik echt vind dat we goed moeten kijken hoe we dit beter kunnen verankeren. Ja, de kinderombudsman Mark Dullaert pleit, uh, naar aanleiding van dit verhaal, voor een verplichte veiligheidsscan voor verstandige gehandicapten. Een jaar voordat ze 18 worden. Wat vindt u van dat idee? Nou, ik denk dat het heel goed is om met elkaar te kijken van... hoe kunnen we dit soort dingen nou zoveel mogelijk voorkomen. De, de samenleving is niet maakbaar, maar ik vind wel... en bij D66 voelen we ook echt die verantwoordelijkheid... om te kijken wat we wel kunnen. Ik denk in dit geval, uh, en, en ook nog even breder kijkend... Uh, veel mensen waren bewust van het feit dat de situatie onveilig was. Zo'n kind zou er, wat mij betreft, niet 1, 2, 3 iets aan kunnen veranderen. Wat er vaak een, een gebrek aan is, is de opvolging daarvan. Het handelen. Je weet dat de situatie onveilig is... Wat doe je dan? Dus ik zou heel erg het debat op willen voeren over... hoe doen we nou die overdracht als iemand 18 jaar is? Straks naar de gemeente. Uh, je wil eigenlijk iemand klaarmaken voor de samenleving... qua wonen, werken, leven. Hoe zit het met die nazorg en hoe zit het met die regie? Ja. En ik denk dat dat de drie belangrijke onderwerpen zijn... Uh, die echt verbeterd moeten worden. Want dit is natuurlijk afgrijzelijk. Of, of zouden verstandelijke handicapten langer onder jeugdzorg moeten vallen? Bijvoorbeeld tot 21? ik denk dat als iemand een licht beperking heeft, kan je die leeftijd zeg maar naar 19, 20, 23, maar de situatie blijft hetzelfde. Je moet iemand klaarmaken voor de samenleving. Je moet heel goed gaan kijken waar gaat iemand wonen, beschermd wonen met een stuk begeleiding. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om al vroegtijdig in jeugdzorg iemand klaar te maken voor de samenleving. En daar hoort ook bijvoorbeeld beschermd wonen bij. Maar het is natuurlijk in deze situatie gereden dat iemand teruggegaan is naar een onveilige situatie. En dat is iets waar je een hmm. beetje zonder verstand eigenlijk niet bij kan. Ja, want de Williams schrikkergroep dat is een instelling voor jeugdbescherming en uh, jeugdreclassering en pleegzorg, en die willen juist zo'n verlenging van gedwongen onder toezichtstelling van jongeren met een verstandelijk handicap. Ja, kijk, wat ik net ook aangaf, ik vind het heel goed om alle opties te onderzoeken. Maar ik denk met het verlengen van de leeftijd dat je het probleem verschuift van 18 naar 23 jaar. Als je een verstandelijke beperking hebt, dan is dat ook niet op te lossen. Dat is van blij van de aard. Wat ik heel belangrijk vind is dat de zorg en de begeleiding na je 18e jaar niet ophoudt. Dat er nazorg is, dat er iemand verantwoordelijk is, dat er iemand blijft meekijken en meedoen. En daar zie ik absoluut dat daar heel veel winst uh, te verkrijgen is. En daar heeft straks de gemeente een hele belangrijke rol in. En ik wil in ieder geval vanuit D66 kijken hoe we dat goed wettelijk verankerd kunnen krijgen. Uh, zonder in de autonomie te komen van de, van de professie. Want ja. die heeft natuurlijk ook een, een hele grote eigen verantwoordelijkheid in. Morgen een Kamerdebat over deze zaak. Uh, hartelijk dank dat u aan de telefoon kwam. Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66. Vanavond bij de NGV een andere documentaire. Eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Het leven begint bij 18, zo heet die documentaire, wordt uitgezonden op Nederland 2 en straks bij de collega's van de Nieuws BV een gesprek met Marlou van den Bergen, die is regisseur van die documentaire. Een paar dagen voor het begin van de winterspelen in Sochi is in Rusland een nieuw dopingmiddel opgedoken. Het gaat om full-size MGF. Herman Ram, goeiemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Kent u het middel? Um, ik wist uh, van het bestaan, maar dat is ook eigenlijk alles wat ik ervan wist. Ik heb nu natuurlijk even wat dieper gekeken. Um, het is op zich niet nieuw in de zin dat het uh, voor het eerst zou bestaan, want je kunt het op zich al langer bestellen. Maar het, is, het werkt spierversterkend? Ja, dat denken we. Want het is in dierproeven wel gebleken. Maar bij mensen is het nog nooit getest. Dus we weten eigenlijk niet wat het in mensen doet. Oké, okay, dus wat het betekent voor de gezondheid op de langere termijn, weet je ook niet dan. Exact. exact. Mm. En dat is ook echt het grote risico met al dit soort dingen. Zolang het niet op mensen getest zijn, kun je er uiteraard uh, geen enkel onzinnig woord over zeggen. Maar zitten er risico's? Ja. Is het, nou komt dit uh, naar buiten vlak voor uh, dat de, de winterspelen beginnen in Sochi. Is het op te sporen, dit middel? Okay. Op dit moment niet. Althans, het is niet een onderdeel van de, van de vaste, uh, vaste screening. Het is wel op te sporen, maar dan moet je er echt een, een apart onderzoek naar doen. En dat gebeurt eigenlijk niet standaard. Uh, maar het grote voordeel wat we tegenwoordig hebben is dat we alle stalen, en zeker die van Sochi, invriezen. En uh, acht tot tien jaar bewaren. En dat binnen die periode er een methode komt, dat lijkt me een, een behoorlijk goede kans. Ja, ja, dus zou je met terugwerkende kracht nog kunnen zeggen van iemand heeft op dat moment gebruikt. Ja, en dat komt ja. ook steeds vaker voor. En dat betekent toch dat iedereen die nu denkt onder de radar te vliegen daar niet zeker van kan zijn. Ja, want ik begreep dat het ontwikkeld is door de Russische Academie van Wetenschappen. Dan denk ik meteen, nou, ik ben benieuwd hoe de Russen aan de start verschijnen straks bij die winterspelen. Ja, en dat, dat kan natuurlijk een serieus uh, probleem zijn. Ja. Uh, nou zijn de kosten, als, althans de berichtgeving uh, klopt, nog wel ontzettend hoog. Dus ik denk, uh, als het inderdaad om 100.000 euro per sporter gaat, dan... Uh, ja, het is 100.000 euro voor 1 milligram of zo? Uh, ja, ja, ja. En, en dan moet je nog afwachten of het dus werkt, wat zeer de vraag is. Um, en zeker op deze korte termijn. Dus ik denk nou niet dat je hier ineens spreekt over een golf middelen. Maar ja, ik kan niet uitsluiten dat er toch individuen geprepareerd worden. En nee. dan moeten we maar afwachten op geld. En als het zo bleek te zijn, dan weten we dat over tien jaar. Dan dat zou het zijn. En dat is heel ja. vervelend. Want dat betekent natuurlijk dat je de definitieve uitslag van bijvoorbeeld ja. Sochi... Uh, eigenlijk pas in de boeken kan schrijven als het tien jaar later is. Dat is uitermate vervelend. Maar toch beter dan helemaal niet in staat zijn, denk ik. Herman Ram, dank u wel. Directeur van de Nederlandse doping, Dopingautoriteit. De simpel Minds. film The Breakfast Club, echt te vaak gezien. Al was het maar vanwege de muziek. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Oké, okay, schrijf even mee. Wat hebben we deze ochtend geleerd? Ieder jaar gooien we per persoon gemiddeld tientallen kilo's eten weg. Het onnodig weggooien van eten kan met simpele middelen worden voorkomen. Dat ontdekt onze verslaggever Marcel Dekker vanmorgen. Marcel, jij bent bij de presentatie van het zogeheten Eetmaatje. Dat gebeurt aan staatssecretaris Sharon Dijks. Maar hoe ziet die maatbeker er eigenlijk uit? Ja, gemiddeld tegen verspilling, dat eetmaatje dat rond deze tijd wordt gepresenteerd. Aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Nou, mevrouw Dijksma, beschrijft u maar even. Nou, het is een, een heel handig formaat: uh, plastic. Ja, bakje waarin je volgens mij heel goed kunt afmeten hoeveel rijst of pasta je per persoon uh, nodig hebt. Ja, ik heb begrepen van meneer Cohen dat het geen nesteldrang in de kast heeft. Hoe zit dat? Ja. Nou, het is uh, heel bijzonder ontwerp, uh, ontworpen door uh, uh, de mensen die ook de vacu van hebben bedacht. En uh, daar is goed over nagedacht dat er niet in de kast van alles ingezet wordt. Nee. Als je dat wel gebruikt. En dan wel gebruikt. Want als er een heleboel pollepels in staan, dan gebruik je het gewoon niet. Dus er moet gewoon goed over nagedacht worden. Van een verbluffende eenvoud, mevrouw Dijksma. Ik heb thuis een bekertje met een filstiftstreepje erop. Wat heeft u thuis om verspilling te voorkomen? Ik gebruik voor de reis altijd koffiekopjes. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat dat toch nog niet precies genoeg is. Nee, nee dat werkt niet goed. Nee, nee het is uh, bij mijn uh, idee altijd ongeveer een klein kopje per persoon. Maar soms heb je dan, zeker als er kinderen mee eten... is het moeilijk in te schatten, ja. net iets te veel. Dus dan eten we nasi. 47 kilo per jaar hebben we in 2013 in ieder geval... per persoon weggegooid. Wat zouden we ervan af kunnen snoepen eigenlijk met zo'n bekertje? Ja, ik Moeten denk... we daar veel van verwachten? Uh, ja, de, de rijst, uh, van rijst wordt 33% weggegooid. Dus uh, dan, dan zie je wel hoe, uh, hoe erg dat eigenlijk is. En als je wel eens in Azië bent geweest... en gezien hoe die mensen die rijst plukken... Dan, uh, ja, dan denk je van, uh, wauw, dat moet eigenlijk anders. Gepresenteerd, dat mag wel gezegd worden, want dat is toch al uh, een publiek geheim. Uh, bij de Albert Heijn, uh, die hem bij de reis in de couscous gratis uh, geeft. Ja, het is wel diezelfde supermarkt, een van de vele in Nederland, die tegen hele lage prijzen voedsel verkoopt aan de klant. Dat is heel mooi voor die klant. Maar het werkt toch wel verspilling in de hand, of niet? Nou, Ik hoop uiteindelijk dat mensen zich uh, realiseren... dat ze per jaar gemiddeld voor een huishouden... maar liefst 340 euro weggooien. En als je aan uh, een willekeurige persoon op straat vraagt... mag ik even 340 euro van u... Dan is zo iemand toch wel heel alert en zegt nee, dat mag niet. En ik denk dat het bewustwordingsproces ook bij burgers, bij consumenten, dat ze letterlijk geld weggooien, dat dat groter moet worden. En daar kunnen we samen met de supermarkten iets aan doen. En niet alleen de prijs is relevant, maar ook gewoon ja, de wetenschap dat je geld letterlijk in je afvalbak gooit. Nou goed, een goede actie. Een klein gebaar tegen de verspilling waar we nog steeds veel last van hebben. Hoe presenteert u hem zo meteen eigenlijk? Hoe ja. werkt gaat het in zijn werk? Overhandigt hem gewoon aan de staatssecretaris? Ja, nou, een hele speciale. Namelijk de miljoens. Daar gaan we overhandigen. En dan ja, ook eventjes kijken of die, hoe die werkt en hoe dat dan in zijn werk gaat. Nou, veel plezier daarmee en uh, succes vandaag met die presentatie. Dankjewel. Hartelijk dank. De ochtend. De stelling van vandaag is de burgemeester moet voortaan gekozen worden. U kunt bellen, komt u zo meteen in de uitzending op 0800-1101... of reageren via www.stand.nl. De hele ochtend hebben we het erover. Is het nou een goed idee, een gekozen burgemeester... omdat het democratischer is? Of is de onafhankelijkheid van de burgemeester belangrijker... en moeten we daarom aan een benoeming vasthouden? Wat zijn zo de voor- en nadelen? We gaan het ook bespreken met Patrick van Schie. Hij is directeur van de Telders Stichting. Dat is het wetenschappelijke bureau van de VVD. Meneer van Schie, welkom. Ja, goedemorgen. Wat is uw reactie op de stelling? De burgemeester moet voortaan gekozen worden, eens of oneens? Oneens. Oneens, en waarom? Uh, het lijkt democratischer om uh, de burgemeester te kiezen, maar het werkt uit als ondemocratischer. Uh, ik denk dat het uh, geen goede gedachte is om mensen die macht uitoefenen, om die democratisch te kiezen. Wat je juist wil in ons systeem, is dat mensen die macht uitoefenen worden gekozen... Controleert door een orgaan dat een sterke democratische legitimiteit heeft. Dus dat de gemeenteraad zijn taak goed kan uitoefenen. En dan helpt het niet als uh, die burgemeester kan zeggen... tegenover die gemeenteraad, ja, dat kunnen jullie wel vinden... maar ik heb mijn eigen democratische uh, le uh, legitimiteit. Dus ik denk dat het goed is om het controlerend orgaan... democratisch zo sterk mogelijk te maken. Maar dat hangt en, toch gewoon uh, met de bevoegdheden af van een, uh, van een burgemeester? Die kan zich daar niet achter blijven verschuilen. Die wordt dan toch gewoon afgerekend... Op op het bestuur en zijn manier van besturen. Nou, ik denk dat uh, het wel degelijk uitmaakt... als een uh, burgemeester zich kan beroepen op zijn eigen legitimiteit. Dan zijn er twee uh, instanties, zeg maar... die allebei diezelfde democratische legitimiteit kunnen claimen. En dat versterkt relatief de positie van de machthebber... in dit geval de burgemeester tegenover het controlerend orgaan. En dat is dus geen uh, goede gedachte... vanuit het systeem van checks en balances. Macht vergt tegenmacht. En die tegenmacht moet zo sterk mogelijk kunnen zijn. Maar die gemeenteraad is toch ook gekozen? Dus die kan dan dan toch ja, met precies. dezelfde munitie zeggen ja, alleen, het alleen, nu, ja nee, maar alleen nu heeft de gemeenteraad uh, uiteindelijk in principe het politieke primaat... als ze dat tenminste uh, weet uit te oefenen. Omdat die gemeenteraad altijd zich kan beroepen op... ja, wij zijn democratisch gekozen. En daar kan de burgemeester zich nu niet op beroepen. En als die burgemeester zich daar wel op kan beroepen... dan betekent dus dat de positie van de burgemeester daarmee automatisch sterker is. En nogmaals, het is niet zo'n goede gedachte om een machthebber tegenover het controlerend sterker uh, in, zijn, uh, in zijn mandaat te maken. Okay, wij gaan zo Uiteindelijk meteen... moet het zo zijn dat de controleur op de macht... dat die het sterkste claim heeft. Ja, wij praten zo meteen met u verder. We gaan even luisteren naar wat reacties van bellers. De burgemeester moet voortaan gekozen worden. 452 mensen hebben gereageerd op de site. 54% eens, 46% is het oneens. En in Stand.nl praten we eerst even met Bernd Snijders, burgemeester van Haarlem en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Meneer Snijders, goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens de stelling? Ja, helaas, genuanceerd, want... Uh... Er zijn allerlei varianten. Je kunt de burgemeester rechtstreeks door de bevolking laten kiezen en je kunt de burgemeester door de gemeenteraad laten kiezen. Maar in beide gevallen verandert er heel veel aan de positie van de burgemeester. En ik, ben wel, ik vind dat meneer Verschie dat eigenlijk wel ook heel helder naar voren bracht. Als je een burgemeester rechtstreeks door de bevolking laat kiezen, dan krijgt hij wel heel erg veel macht. Daar hoeft op zich niet veel tegen te zijn, want dan kan het ook allemaal misschien wel wat sneller gaan. Maar het betekent dan wel dat, uh, zoals we dat deftig noemen, het hoofd van de gemeenteraad, de gemeenteraad is nu de baas van de gemeente... dat dat toch ter discussie komt te staan. En ja, het, uh, dat betekent dus dat er ja, nu is die gemeenteraad gekozen door de bevolking... en iedereen die de kiesdrempel weet te halen... die kan zijn stem laten horen in die raad. Maar die raad die maakt dan echt een fors stap terug ten faveuren van die eenhoofdige leiding van ja. de burgemeester. Ja, en over, die, dat, die die raadsleden, over, over die raadsleden, raadsleden horen we de laatste tijd ook juist... dat, die van kwaliteit, uh, dat, dat de kwaliteit daar nog wel wat te wensen overlaat, bijvoorbeeld. Ja, dat is inderdaad zo. En daarom zou het inderdaad ook wel een uh, oplossing kunnen zijn. Kwaliteit van raadsleden, nou, daar wil ik geen uitspraak over doen... maar beschikbaarheid wel. Maar gaat u zich als NGB uh, keren tegen de gekozen burgemeester? Want het lijkt toch nu dat er een tweederde meerderheid in de Kamer is. Dus die gaan daarmee aan het rommelen natuurlijk. Ja, nee, wij keren ons daar niet tegen, want uh, we hebben in onze achterban uh, uitgesproken voorstanders uh, van de gekozen burgemeester, maar ook uitgesproken tegenstanders. Maar we hebben ons op het standpunt gesteld dat wij graag bij willen dragen aan de discussie. Uh, en dan vanuit uh, ja, onze opvattingen en ervaringen in het ambt. Dus uh, ja. ik zou zeggen, uh, bezint eerder begint. Ik, overigens, dus en, en wij willen vanuit de beroepsgroep heel graag uh, de argumenten aandragen... waarom het ene systeem wel en het andere systeem ja. niet. Maar het is uiteindelijk aan de Kamer om te kiezen wat er komt. Bernd Snijders, dank. Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. 0800-1101 is ons telefoonnummer voor de rest van de bellers. Goedemorgen, stand.nl. Ja, goedemorgen met Karin de Vos. Hallo. Ja, ik, ik, ben het, ik ben het niet eens met de stelling. Dus ik ben het eigenlijk wel weer eens met een stuk nuance van de heer Snijder. Mm -hmm. Maar ik ben ontzettend bang voor... Nou, bang. Bang is natuurlijk. Maar ik wil, ik vrees dan uh, Amerikaanse toestanden als je een, een gekozen burgemeester zou hebben en uh, dat het dan dat heel erg te maken gaat krijgen met hoe is de waan van de dag. Ja. Kijk, en het een, geld. Rechter, een rechter die heeft ook van tevoren heel erg lang gestudeerd en je wordt uiteindelijk benoemd, ook op zijn uh, integriteit. En je weet op een gegeven moment gewoon ook helemaal niet meer uh, uh, wat iemand eigenlijk. Echt kan, okay. je dan zou je straks zelfs uh, zo kunnen hebben dat de 13-jarige Laura Dekker, als ze nog steeds 13 was... Ja, kan, uh, ze is, mee, wat bedoel is, bedoel maar, maar. Het is wat ouder, inmiddels, ja. het is eigenlijk wat u bedoelt. Nee, ze is nu natuurlijk wat ouder, maar ik bedoel, als je dan dus een hele media-hype hebt en, en mensen hebben een bepaald jasje in bepaalde richting ophangen, dan denk ik, ja, dat, ja, dat lijkt me dat gewoon... Dat is uh, zo de wind waait mijn goedemorgen. Goedemorgen, meneer Scheffer. Dag meneer Scheffer. Ik ben een van D66 in Gelderland, dus ik ben een beetje partijdig, maar ik ben voor de stelling. Ja, kan, u al, kunt ook niet anders dat, zeggen dan, de, dan, dan dat u van D66 bent natuurlijk. Dat is wel zo aardig dat ik er transparant in bent, maar ik ben voor de stelling, ook omdat de burgemeester nu al taken heeft. Uh, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid, waar hij geen uh, verantwoording over hoeft af te leggen aan, uh, aan burgers. En het lijkt me handig dat ook iemand die zo'n belangrijk onderwerp onder zijn, uh, onder zijn hoede heeft, ook daarvoor verantwoording moet afleggen. Dus hij kan bepalen hoe de politie moet optreden... of mensen worden aangegeven voor een behandeling voor psychiatrische zorg. Dat zijn ook dingen waar toezicht op mag zijn. Ja, duidelijk. Dank u wel. Alsjeblieft. Als laatste dus een D66. Ja, die is het wel eens natuurlijk met deze stelling. Gaan wij weer terug naar onze gast van vandaag. Patrick van Schie, directeur van de Stichting. Dat is dan weer verbonden aan de VVD, het wetenschappelijke bureau daarvan. Reageer eerst eens op die laatste meneer, als u wilt. Ja, het is, dus D66, natuurlijk, uh, 60 ja, het is uh, natuurlijk juist belangrijk... dat een uh, burgemeester altijd verantwoording kan uh, afleggen. Als er uh, voor bepaalde taken... Uh, dat geldt overigens voor het hele college van BNW... als er geen verantwoording aan uh, de gemeenteraad... Uh, nu wordt afgelegd, dan moet dat beter geregeld worden. Maar het helpt dus niet wanneer je iemand in zijn positie verstevigt... en eigenlijk relatief degene uh, aan wie verantwoording wordt afgelegd, verzwakt. Uh, want het gaat erom dat het eindelijk de, uh, het laatste woord is aan de instantie... die zo iemand controleert. Ja, dat en dat, dat betekent de dat de gemeenteraad in zo sterk mogelijke positie moet blijven. Eerder, uh, veel mensen hebben natuurlijk... Nou, niet zo heel veel vertrouwen meer in de politiek... zou een gekozen burgemeester niet een goede manier zijn... om dat vertrouwen weer te herstellen? Dat denk ik niet, want het betekent eigenlijk alleen maar dat het... Uh, ambt van burgemeester verder politiseert. Je zou eerder kunnen zeggen dat die hele ontwikkeling... die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden... waarbij eigenlijk je geen burgemeester meer kunt worden... op de oude manier door gewoon een carrière te doorlopen... maar waarbij partijlidmaatschap doorslaggevend is... dat dat heeft bijgedragen aan het wantrouwen van politici... Ook, ook ten aanzien van een burgemeester. Ook misschien het gevoel juist van het, de burgervader zijn. Dat kan toch juist vertrouwen geven bij een. Bij, bij het nou ja, een mensen. burgervader uh, met een heel duidelijk politiek profiel zal het altijd wat moeilijker hebben... om echt als een uh, burgervader voor iedereen te uh, kunnen fungeren... dan iemand zonder zo'n politiek profiel. Nee, maar het gaat meer om een band die die bouwt met, opbouwt met zijn inwoners... dan de politieke kleur die iemand heeft. Ja, en dat maar krijg je, je met een kunt uh, wel iemand wanneer je iemand uh, verkiest, dan zal hij dus een verkiezingscampagne hebben moeten voeren. Dat betekent dat hij misschien een hele sterke band met een deel van de kiezers uh, uiteindelijk misschien een meerderheid heeft. Dat hangt er ook vanaf of je met relatieve of absolute meerderheden werkt. Maar het zal altijd ook betekenen dat ze iemand juist bij een ander deel van de kiezers helemaal geen uh, vertrouwensband uh, heeft. En het erg lastig zal zijn om uh, die vertrouwensband op te uh, voeren, om, om, om die alsnog te verkrijgen. Nu is natuurlijk een vertrouwensband. Vertrouwenscommissie, die uiteindelijk ook advies geeft hè, over kandidaten... dat wordt ook wel gezien als achterkamertjespolitiek. Dat zou je er ook ja. weer mee voorkomen? Dat zou je er mee voorkomen. Um, de vraag is dus eigenlijk in hoeverre uh, het systeem... waarin nu bijna altijd aan die vertrouwenscommissie uh, stem wordt gegeven... of dat niet wat losser moet worden bezien. Uh, dus ik, ik nogmaals, ik denk de... Burgemeester, het burgemeesterschap is eigenlijk verpolitiseerd. Dit zou een verdere stap in die ontwikkeling zijn. En ik denk dat uh, je juist. Uh, af moet van die verpolitisering van dit ambt. Meneer schiet dat u niet echt voor bent. He? Heeft dat ook te maken, ik begrijp dat u in Utrecht woont... en daar uh, hebben we met z'n allen, ik woon ook ja. daar... in 2007 ook uh, voor een referendum uh, mogen kiezen, de burgemeester. Ja. Hebt u daar geen trauma opgelopen dat u nu zo reageert? Nee, Want... nou, ik was voor die tijd er al tegen... maar het heeft wel uh, mijn idee bevestigd. Utrecht was natuurlijk een ramp. Dat was een uh, verkiezing zogenaamd van twee PvdA's uh, tegenover elkaar. Nou ja, dat soort eenpartijverkiezingen... kennen we eigenlijk alleen achter het... Uh, in Europa, dacht ik. En uh, niet voor niks heeft 91% van de Utrechters, waaronder mijn eigen persoon, ervan afgezien om aan die, uh, ja, aan die uh, schijnvertoning mee te doen. Maar dat had er niks mee te maken. Dat u nu zo... Uh... Dat heeft niet met nee. mijn verzet te maken, nee. maar het, heeft, uh, het was natuurlijk nou niet direct een reclame voor het gekozen burgemeesterschap. Nu nee. gaat het vooral om de macht. Uh, denkt u, bent u ook bang dat gekozen burgemeesters meer incapabele burgemeesters zou kunnen opleveren? Want dat werd ook wel gezegd door bellers, hè, met corruptie. Of mensen die geld hebben of die vriendjes hebben in het bedrijfsleven... die dan in één keer burgemeester kunnen worden. Dat zou kunnen... Uh, maar ja, dat, dat is lastig om daar nu al een uitspraak over te doen of dat zo is. Uh, je ziet natuurlijk nu uh, dat uh, het ook wel eens gebeurt... dat burgemeesters, juist omdat die vertrouwenscommissie... omdat het gepolitiseerd is, dat die uh, worden benoemd... waarbij het belangrijkste dan hun partijlidmaatschapskaart is... en niet hun bekwaamheid. Ik zou zelf eerder uh, een beetje terug willen naar een systeem... waarin bekwaamheid doorslaggevend is. Ja. Duidelijk, dank u wel. Patrick van Schie, directeur van de Telder Stichting, Dus het wetenschappelijk bureau van de VVD. De burgemeester. De moet voortaan gekozen worden, dus de uh, stelling blijft op de site staan. www.stand.nl, 600 mensen ruim nu gestemd, 54% eens, 46% oneens. Dit is Radio 1. Tijd voor het NOS Journaal, dat krijgt u van Dorald Meegens. Op een middelbare school in een buitenwijk van Moskou... heeft een scholier twee mensen doodgeschoten... en daarna gijzelde hij 29 leerlingen. Maar de scholier is kort daarna overmeesterd. Leerlingen bleven ongedeerd. Volgens Russische media doodde de jongen een agent... die hem probeerde tegen te houden toen hij de school binnenging. Daarna schoot hij een leraar dood. Een andere agent raakte gewond. De restanten van de chemische wapens van Libië zijn de afgelopen maanden vernietigd. Dat gebeurde in de woestijn met medewerking van de Verenigde Staten... Duitsland, Canada en Zweden, zo bericht de New York Times. De techniek die werd gebruikt in Libië... wordt ook toegepast voor de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. Diplomaten in Brussel pleiten voor een permanente voorzitter van de Eurogroep. En daarom zou minister Dijsselbloem deze zomer moeten opstappen als voorzitter. Ze hebben kritiek op Dijsselbloem vanwege zijn dubbelfunctie. Als minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep... Dijsselbloem zou te veel oog hebben voor de belangen van Nederland de werkgelegenheid krimpt dit jaar opnieuw, zegt het UWV. Maar de krimp is minder dan in voorgaande jaren. De WW bereikt in aantal een recordhoogte. Doordat in de zorg en bij de overheid tienduizenden banen worden geschrapt. Naar schatting verdwijnen er dit jaar zo'n 66.000 banen. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie en nog Kees Quacks. Korte files bij Amsterdam op de A10. Vanaf verknopen Koenplein naar de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat 3 kilometer. En de brug is open geweest bij Rotterdam. Dan heb ik het over de Van Brien Op de A16 richting Rotterdam verknopen de Bregseplein 3 kilometer. Richting Breda verknopen het Ridderkerk 2 kilometer. De er wordt gezaagd aan de stoelpoten van de EU-baan van onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Zometeen een reactie van hemzelf. En Maarten Brandt uit Twello, dat is degene die de nationale nieuwsquiz vandaag gaat spelen. We hebben de teller weer op nul gezet, dus alle kansen liggen open. Nu Jim Croce. Like the pine trees the wind and roll. I've got a name. I've got a name.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 Like a north wind whistling down the sky, I've got a song. I've got a song. Like a whelp will whale -will and the beebies cry. I've got a song. I've got a song. And I carry it with me. It If it gets me nowhere, I know they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway.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 Muziek uit begin jaren 70, Jim Kroetsje met I Got A Name. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën raakt misschien deze zomer zijn baan kwijt als voorzitter van de Eurogroep. Steeds meer landen willen een permanente voorzitter. Dat staat in ieder geval in een Duitse krant vandaag. Politiek verslaggever van de NOS, Margreet Boer. Margreet, goedemorgen. Goedemorgen. Jij kwam net in de Haagse wandelgangen de minister tegen. Hoe reageert hij op al deze berichten? Nou, heel laconiek, want met een grote glimlach... zei hij dat hij zich totaal geen zorgen maakte over zijn baan als voorzitter van die eurogroep. En hij vindt het verhaal ook helemaal niet nieuw. Uh, dat lijkt mij hetzelfde bericht als van mei vorig jaar... toen de Duitsers en Fransen in een gezamenlijke verklaring een keuze maakt voor permanente eurogroepvoorzitter. Uh, wanneer dat gaat gebeuren weten we nog niet. Uh, of het gaat gebeuren weten we ook nog niet. Dus uh, ik wacht het gewoon af. Maar tot wanneer al? heeft u deze baan? Mijn aanstelling is voor 2,5 jaar. Dus, uh, maar als het eerder ter discussie komt, dan gaan we het merken. U gaat ervan uit dat u gewoon tot 2015 uh, deze functie vervult? Ja, in principe wel. Zeker. Ja. En in datzelfde artikel klagen ambtenaren dat u te partijdig zou zijn... en te veel voor het Nederlandse belang zou opkomen. Ja, ja anonieme bronnen. Ja.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 Ja, en dat de minister dus zo laconiek reageert, dat is eigenlijk wel logisch... want vanaf het begin is het de bedoeling geweest... Hè, dat Dijsselbloem tot ergens in 2015 deze dubbelfunctie zou uh, hebben. Vorig jaar hebben Frankrijk en Duitsland al gezegd... wij willen eigenlijk een uh, vaste voorzitter. Uh, daar moeten we ook rond de Europese verkiezingen echt nadrukkelijker naar gaan kijken. Nou, die verkiezingen zijn in mei. In juni is er een Europese top. En uh, dan wordt er gesproken over allerlei functies... Uh, van de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy over Barroso's functie... En, ja, en dan is het ook logisch dat er naar de functie van Dijsselbloem wordt gekeken. En dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 rond. Dus in juni wordt er naar gekeken, dat kost tijd. Ja, en dan is het 2015 onderhand. En dat is dan precies weer de afgesproken periode voor Jeroen Dijsselbloem. Dus vandaar dat hij toch wel met een hele grote glimlachen ons te woord stond. En verder merk je ook hier in Den Haag dat niemand zich druk maakt... over het verhaal in de Duitse krant. Er nee, wordt niet warm of koud, van. misschien maakt hij zich nog wel druk... over wie zijn staatssecretaris wordt op uh, Financiën. Erik Wiebes, wethouder te Amsterdam, wordt genoemd. Ja, die naam gaat. En uh, nou ja, ook daar diezelfde grote glimlach... Uh, hij uh, zegt daar ook nog steeds heel weinig over. Ik kan nog niks over zeggen. Ik hoop uh, morgen uh, op goed nieuws. Waarom zou het niet goed kunnen? Oh, ik wacht morgen op goed nieuws. Ik weet het nog niet. Maar zijn afgelopen vrijdag, Als u er nou bij betrokken was... dan bent u toch al wel op de hoogte? Ik ben zeer op de hoogte en u hoort het morgen. Ja, we horen dus uh, morgen vandaag dus niks meer. Het gaat dus om Wiebes, de wethouder in Amsterdam. En gezien die grote glimlach uh, lijkt het toch uh, dat dat niet meer mis kan gaan. Margreet Boer is politiek verslaggever voor de NOS. Dankjewel. We zitten in een nieuwe industriële revolutie.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 Nou, wij kunnen wel plaatsmaken als, als ik het zo hoor. Ja, maar u hoort het al even zo'n vrachtwagenchauffeur zeggen. Niet de Oost-Europeanen, maar robots pikken de banen in van vrachtwagenchauffeurs. Dat is in ieder geval de voorspelling van robotdeskundigen. Verslaggever Niels de Jager zoekt uit wanneer de chauffeur overbodig wordt. We rijden nu op 0,3 seconden. Dat is de, de, de, de, de kortste afstand waar we op dit moment op rijden. Op het korte stukje snelweg A270 bij Helmond in een speciale auto van TNO... met de cruisecontrol van de toekomst. De auto gewoon als een soort van virtuele trein over de weg rijdt. Het lijkt alsof er een, een stang tussen die twee auto's zit. En dat is iets wat je niet zult ervaren... als je gewoon een normale adaptieve cruisecontrol hebt. En als de auto voor ons, als die op zijn rem trapt... dan staan wij ook meteen stil? Dan staan wij binnen enkele millisecondes staan wij ook stil, ja. Even uitgestapt, Bastian Crossen... Programmamanager bij TNO als het gaat om automatisch rijden. Ik, ik ben hier om te praten over robotisering. Eerlijk gezegd had ik eerst helemaal geen idee dat een, een auto iets met robots te maken heeft. Ja, die auto is eigenlijk al, al jaren uh, een, een robot aan het worden. En uh, hij wordt steeds meer een robot. Uh, denk aan het uh, ABS-systeem wat eigenlijk al heel veel jaren uh, in die auto zit. Die die is het stiekem al een robot? Is het stiekem al een robot, want die auto die, die detecteert uh, dat de wielen aan het slippen zijn... En vervolgens remt die automatisch. Dat doen wij niet zelf. Dat doet die auto. Nu uh, rijdt de bestuurder uh, zonder gas te geven, zonder te remmen... maar ook zonder de handen aan het sturen. Wat er nu gebeurt is dat we onze voorligger uh, uh, volgen. Die slingert een klein beetje en de auto slingert automatisch mee. Ja, we laten even zien dat als die auto uh, beweegt dat we die netjes volgen. En als deze techniek uh, nou, nog net even wat verder doorontwikkelt... kan ik dan ook, als ik... Uh, aan de andere kant van de stad ben en ik heb mijn auto nodig... Hem eventjes oppiepen en dat hij zichzelf naar mij toe rijdt? Ik zie dat ook gebeuren, maar u geeft al het voorbeeld van de stad. Ik denk, de stad is toch nog wel een zekere complexere omgeving... Dan, uh, dan de snelweg. Dus voordat we dat soort dingen gaan zien... ook met uh, relatief hoge snelheden... en dan bedoel ik gewoon 50 kilometer per uur in de stad... tussen fietsers, voetgangers... ik denk dat dat nog wel een behoorlijke tijd uh, gaat duren. En aan wat voor tijd moet ik dan denken? Dan denk ik wel aan... Uh, Tussen de 10 en 20 jaar. Uh... Dus de bestuurder is dan eigenlijk overbodig? Ja, de bestuurder wordt dan gewoon een, een passagier. Ja. Deze ontwikkelingen zijn een grote bedreiging voor het vak van vrachtwagenchauffeur. Dat zegt Kees Kraaienveld, economiecolumnist en oprichter van de Argumentenfabriek. Ja, binnen 10, 20 jaar uh, hebben we automatisch rijdende vrachtwagens. En kun je dan nog iets als chauffeur? Nou ja, ik denk dat, het, uh, dat je als chauffeur dan misschien uh, hele exotische uh, tochtjes gaat rijden... Waar, waar de straten nog niet geautomatiseerd zijn. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het aantal chauffeurs dan echt tot uh, een minimum uh, is teruggebracht. Ja, Hoofdzakelijk PL zie ik hier staan. Ja. We zagen net ook al een SRB. Hier staat een Ik praat erover door op de parkeerplaats langs de A1 met Joop van Rooij. Voorman van de transportbelangenvereniging Actie in het Transport bekend van de langzaamaan-acties van vorig jaar vanwege Oost-Europeanen. Nu met de grenzen open zitten onze eigen jongens... die eigenlijk altijd hebben moeten studeren om dit vak te kunnen doen... zitten nu in de WW, omdat er goedkopere krachten zijn. Is autonoom rijden niet het probleem voor chauffeurs? Als ze dat denken, dan moeten ze dat vooral blijven denken. Maar het zal nooit gebeuren, nooit. Je hebt altijd te maken met, met, met allerlei dingen die kunnen gebeuren. De techniek gaat dan... Nou, toen waren we ook weer die, Ja, die gaat er ook nog even <laughs> iets over zeggen. Nee, de techniek gaat dat, uh, gaat dat in mijn ogen nooit brengen. Dat Laat maar Zitten lijkt mij uh, naar hun eigen achterban niet de juiste boodschap. Het lijkt mij dat die chauffeurs van nu echt uh, moeten nadenken over hun eigen toekomst. En over de vraag van, wat doe ik nou straks hè, als mijn vrachtwagenrijwerk, uh, als dat wordt overgenomen door een robot? Wat ga ik dan doen? Het is tijd voor chauffeurs om nu alvast na te denken over een nieuwe carrière dan. Het lijkt mij echt heel verstandig, ja. Dat gaat niet lukken. Kijk, een chauffeur, een chauffeur wordt je niet, hè. Je wordt als chauffeur geboren. Er zijn mensen die vinden het wat kortzichtig dat u zich wel heel druk maakt over de problemen van vandaag. Maar de potentieel veel grotere problemen van morgen, over 15 jaar, als chauffeurs helemaal niet meer nodig zouden zijn dat u daar niks mee doet. Ja, de toekomst zal het leren, maar in mijn ogen zal een chauffeur nooit onmisbaar worden. Ja, niet. Nooit. Ik, ik, nee, ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Steeds meer bedrijven halen hun productie terug uit China. Maar door robots valt de banengroei tegen. Ik schat zo in dat die 500 arbeidsplaatsen in China... uiteindelijk 100 arbeidsplaatsen in, in Nederland gaan worden. Dat zit morgen in de industriële robotrevolutie. Ik je Bella en Sebastian met I Want the World to Stop. Nou ja, als gezegd, wat veranderingen vanaf deze maandag in de ochtend. We doen dus het mediaforum in het middelstuur. En dat betekent dat we eindigen weer met de quiz. Om de spanning op te bouwen. En de eerste kandidaat die aan deze, nou ja, ik mag toch wel best zeggen, pijniging die, die, die moet ondergaan, Dat is Maarten Brand, 67 jaar. Komt uit Twello, maar ervaringsdeskundige, want je hebt al een keer meegedaan aan de quiz. Vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. U bent uh, nu nog raadslid in Twello. U stopte mee voor de VVD. Dat klopt. 16 jaar in de raad gezeten. Mooi geweest. En dan ook plaats voor jongeren. En die zijn er wel? Die zijn er wel, ja. Die zijn er genoeg. Ja. Oké. Okay. Uh, we hebben vandaag die stelling in Stand.nl. De gekozen burgemeester. Hoe kijkt u daar tegenaan? Uh, binnen VVD is het ook verdeeld. 51 uh, voor en 49 tegen. Eigenlijk ben ik een tegenstemmer. U hoort bij die uh, ja. tegenstanders. Ja. Ja. Gewoon maar houden ik heb het is. ook meegemaakt om een nieuwe burgemeester te krijgen in deze periode. En dat is, uh, althans bij ons, dan uh, prima gegaan. Ja, Dus gewoon houden zoals het is. Ja. Uh, dat doen we dus met die quiz ook, behalve dat het op een andere tijdstip is. Uh, we gaan eerst eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt de die. naam wordt genoemd. De Nationale Nieuwsquiz. Zijn naam ging rond, mijn naam circuleert. Ja, wordt in de mond genomen zoals dat heet. Net als die van uh, een paar anderen. anderen. Hij moet als opvolger van de opgestapte Frans Wekers... de problemen bij de Belastingdienst gaan oplossen. En nou, hij zit al een tijdje in het kaartenbakje met mogelijke bewindspersonen van de VVD. En nu er dus een plek vrij kwam, uh, hebben ze zijn kaartje eruit gehaald. Maar door wie wordt u dan genoemd? Dat kan ik niet zeggen. Als uh, de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij. Hè? Een Amsterdamse wethouder wordt genoemd als de opvolger... van de vorige week vertrokken staatssecretaris Wekers van Financiën. Hoe heette die wethouder? Wiebes. Erik Wiebes is inderdaad goed nu nog. Dus wethouder Verkeer was in die functie ook verantwoordelijk... voor een hoofdpijndossier. Noord-Zuid... Ja, dat is geen vraag hoor, maar het is wel ah. goed. Ja. <laughs> goed. Vraag 2. Deze Wiebes die werkt nu dus nog in Amsterdam. Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor welk infrastructureel hoofdpijndossier? <laughs> dat is toch wel een vraag. Noord-zuidlijn. Ja, dat is toch de vraag. Die ben ik een beetje vooruit op de toepen. Ja. Nog een punt erbij dus. Heel goed. Voor vraag 3 gaan we naar een fragment luisteren. Wow, I'm in a, a a category of some great, great, great actors. Hollywood is een van zijn grootste acteurs kwijt. Philip Seymour Hoffman overleed heden op dramatische wijze. Hij speelde in een groot aantal films. Voor zijn rol in Capote, als schrijver Truman Capote, kreeg hij een Oscar. de ja, Amerikaanse acteur Philip Seymour Hoffman is gisteren dus doodgevonden... in zijn appartement in New York. De vraag is hoe oud hij was. 46. 46 jaar inderdaad. Volgens de Amerikaanse media is hij overleden na een overdosis. En hij heeft nog een Oscar gewonnen in 2006 voor zijn hoofdrol in de film Capote van de regisseur Bennett Miller. Daarin speelde Hoffman de excentrieke Amerikaanse schrijver Truman Capote. Vraag 4. Een van de laatste projecten waar Hoffman aan uh, werkte was de film onder de regie van Anton Corbijn. Hoe heet die film? Dat weet ik niet. Het is gebaseerd op een thriller van John McNally. Nee, nee, dat is een oudere film van hem. A Most Wanted Man, heet die uh, film. Van Corbijn, dus, onze Nederlandse fotograaf. De vraag vijf is opnieuw een fragment. De vraag is simpel, wie horen wij? Ja, er was niet, eigenlijk niet zo gek van de hand. Maar hij was niet helemaal fris voor vandaag. En als je tegen Berdy moet spelen, moet je helemaal fris zijn. En Timo was wel fris. Wie is dit? Ik gok tussen twee namen. We maar uh, één hoor, razen. Nee, op, helaas. Net de verkeerde. Net de verkeerde. Wie was die andere geweest? Een uh, Zeidling. Nee, nou dan was het in ieder geval fout geweest. Dus dan heeft hij niet verkeerd Ik gegoten. Ik ken ze niet. <laughs> Jan Siemerink was het. David Cup captain Jan Siemerink... die met gemengde gevoelens terugkijkt op de verloren ontmoeting met Tsjechië... in de eerste ja. ronde van de wereldgroep. Ja. Vraag 6, wat was de einduitslag van die Davis Cup ontmoeting... tussen Tsjechië en Nederland? is schokken. Tsjechië won 3-2. Dat is goed, ja. Hebben wij nog één vraag te gaan? En daarin gaan we in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. U krijgt daar verschillende aanwijzingen voor. Zodra u denkt te weten, dan zegt u stop. En dan mag u het goede antwoord geven. Hoe sneller u het weet, hoe meer punten het oplevert. Komt ie aan? 4. Als oudste kind kreeg ik de grootste verantwoordelijkheid. 3. 33 keer werd ik vermaakt. Beatrice, stop. Ja, als oudste kind kreeg ik de grootste verantwoordelijkheid. Dat zou kunnen zijn, natuurlijk, dat zij het oudste kind van Koningin Juliana en Prins Bernard is. 33 keer werd ik vermaakt. Er waren 33 optredens, inderdaad. één voor elk jaar dat ze koningin was. Goed, en uh, als wij dan de laatste ik... de pagina erbij pakken. Wacht even. Ik heb hem eventjes niet meer. Uh... Het, het klopt mijn hoor. Het fe antwoord. Mijn feest ja. zou eerst op 14 september zijn. En in Ahoy werd dit weekend een muzikaal afscheidsfeest voor mij gehouden. Dus. Ja, klopt. Helemaal in de roos. Dat was de laatste aanwijzing uh, geweest. Nou, goed gedaan. Dat heeft toch aardig wat punten opgeleverd. Uh, een nieuwsfactor van 7. Mooi. Dat is een prachtig uitgangspunt om die tweede ronde te gaan spelen. En die gaan we direct spelen. Dat is nieuw. Precies. Dat is goed. Normaal gesproken zat er even een plaatje tussen. Maar dat gaan we nu niet doen om de spanning nog uh, groter te maken. Hij neemt gewoon een slokje water en denkt prima, kom maar op. Sit back and relax. Ja, inderdaad. Nou, hoogste scoren uh, <sus> hebben we niet. Uh, u gaat de hoogste scoren neerzetten voor deze week. Factor 7: daarmee gaan we vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd... Veel vragen, maar u bent het gewend intussen. U moet de vraag wel helemaal laten stellen. Dan pas het antwoord of uh, pas. Daar komen zij. De nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de schaatser die de Olympische Spelen bijna had... moeten missen vanwege een val tijdens het trainingskamp? Wilst. Een Welke? Per... Rust. Ja, is goed. Welke partij pleit sinds dit weekend voor een gekozen burgemeester? CDA. Dat is goed. De verkiezingen in welk land zijn dit weekend relatief rustig verlopen? Thailand. Is goed. Tijdens het bergen van welk rampschip is een duiker overleden? Ah, oh, de Costa. Nog wat. Pas. Costa Concordia. Welke Nederlandse voetbalcoach heeft met zijn Duitse ploeg... dit weekend de vijfde nederlaag op, op rij geleden? Pas. Bert van Marwijk. Wat voor dieren heeft dit weekend in Duitsland zijn baasje gered... toen het huis in vlammen dreigde op te gaan? Kat. Goed. In welke Amerikaanse stad was gisteren de Super Bowl? Seattle. New Jersey. V uh, welke Nederlandse zanger gaat een harpconcert schrijven? Helemaal van Veen. Dat is goed. Aan welk land brengt minister Timmermans vandaag een bezoek? Geen idee. Kazachstan. Van welke meidengroep ging gisteren een nieuwe film in première? Dat was K3. Vijftig jaar na het behalen van haar gouden medaille... bezocht wie gisteren het sportmuseum van het Olympisch Stadion? Deelstra. Chalkje Dijkstra. Dijkstra. Van welk Nederlands bedrijf leveren de natriumlampen... die voor het telen van wiet werden gebruikt? Philips. Dat is goed. Welk museum is dit weekend na zeven maanden verbouwing weer open gegaan? De kunst al. Is goed. In welk land werd dit weekend gedemonstreerd tegen de abortuswetgeving? Spanje. Een staatsinvesteringsfonds uit welk land stapt uit Israëlische beleggingen? Noorwegen. Is goed. In welke Duitse stad werd een 116 meter hoog gebouw opgeblazen? Frankfurt. Ook dat is goed. Ik zei bij Spanje: geen goed, maar die is wel degelijk goed ook. Dus die tellen we er ook nog bij. Nou, dan hebben we volgens mij geen slechte score. Heeft u enig idee? Eh. Uh, 87. 70, 80. Nou, ik zie Felix Muurders al met uh, twee handjes vol omhoog staan. Dus, dat betekent dat de vragen goed zijn. Dat is toch niet slecht? 10 maal 7. 10 maal 7, 70. inderdaad. vermenigvuldigd met de nieuwsfactor. in. Nou, daarmee mee op een van score van 70 punten. Ja, dus de, de toon is gezet, zullen we maar zeggen. Dat is toch uh, zeker niet slecht. Maarten Brand uit Twello. We noteren voor u uh, 70 punten. Weet u nog wat u vorige keer had eigenlijk? 48. Oh, nou, dat is een aanzienlijke verbetering dan nu toch. En toen was ik heel verbaasd dat ik daarmee won. Want er ja, waren er dan, hoge scores bij. Ja. En toen bent u gewoon weekwinnaar geworden nog. Ja. En 300 euro gewonnen. Nu krijgt u de, in ieder geval vast de gewone prijzen. Noem ik het maar eventjes. Twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience. Een mooie DVD van Penosa. En natuurlijk een mooie radio. Dat wordt de tweede, het tweede toilet. Ja, nou, de eerste doet het nog steeds. Echt ja, ja. ja, dat is een kwaliteitje. Leuk om weg te geven. Desnoots. Hij doet het nu ook op de KRO. Hè. Die oude deed het alleen op het NCV. Maar deze doet ja, het ook, die ook. die zag er echt NCV uit. Dus, ja, ja, ja. Misschien is het nu een ander model. Ja, ja. Nee, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan weer is. <laughs> uh, dank voor het meedoen. Goede reis terug naar uh, Twello. U kunt zich blijven opgeven trouwens voor die quiz. Die spelen we dus nu iedere keer in het laatste uur. Uh, stuur gewoon een mailtje naar nationale nieuwsquiz. Ncv.nl. En komt dat allemaal in orde. Dan uh, komt u op de grote lijst te staan dan gaan we u terugbellen. En wie weet, uh, verwelkomen wij u hier dan in uh, deze studio. Nu hoort het al: Felix Murders had heel goed de score net bijgehouden voor ons. Maar hij komt zo meteen samen met Willemijn Veenhoven hier op Radio 1 met de Nieuws BV. Fijne middag nog. Goedemiddag.